Ik ben helemaal voor lijfstraffen in het onderwijs. Vroeger in het ateneum kreeg ik elke dag van de lat. Dat heeft me geen kwaad gedaan. Tik-tik. In de gemeenteschool van Rotterdam probeert meester Creon tegelijk zijn leerlingen en zijn Gilles de la Tourette-syndroom onder controle te houden. Beste leerlingen vandaag, schijnen we ons licht over de geschiedenis van Rotterdam. Het wordt een wat langere en zwaardere les, maar allicht heel interessant. zwaak. Houd uw bakjes, kleine etter. Kapot, kapot, kapot. Oké, meester Creon, ik zal braaf zijn. Fucking homo. Blaf, blaf, hoer. Rotterdam werd gesticht in 1099, na de val van Jeruzalem, door de graaf von Ekelhaft. Deze toetoonse graaf... Toetoonse... Klep toe, toe, toetie, toet. Deze Teutonische ridder vocht de kruis toch de verrassende wijze aan de kant van de Saracenen. Saracenen? Dat zijn Arabieren, hè, Mr. Creon? Dat is juist, Stijn. Kakak! Pak! Aars! Hierom werd hij verbannen uit zijn palts in de oostkantons. En ook wegens zijn opmerkelijke gewoonte om zijn vijanden op staken te spitsen. Of, zoals hij het zelf zei, die pluribus unum shishkebab est. Recht in een gat. Eddie Laatste waarschuwing. Gat, gat, het af! Die graaf ekelhaft is allicht de voorouder van onze huidige burgemeester. Oeh, oeh ja, maar onze huidige burgemeester, hoor ik je zeggen. Maar eigenlijk kennen we die helemaal niet, hè. Ik bedoel, ik heb die nog nooit gezien, ze. Doet hij eigenlijk wel iets voor de jeugd van Rotterdam en voor het leefmilieu? Democratisch is dat toch allemaal niet, hè? Maar wat, wat, wat is nu eigenlijk je vraag, Kylie? Oh, niks. Laat maar... In 1943 vielen de nazi's Gotterdam binnen, vanwege zijn strategisch interessante ligging op de grens van Limburg, West-Vlaanderen, Luik en Henegouwen. Maar ook omdat de SS speciale interesse toonde voor onze kostbare zwartmijnindustrie, De bezetting duurde welgeteld twee dagen. De verantwoordelijke officier Obersturm, Obersturzer Woerfel Zuckerviedersnitzel Obersturmfuhrer Heinrich Tandhauser verliet na een korte audiëntie op het kasteel in allereilige dorp samen met het hele Duitse regiment. En toen? Kutflap! In de herberg pikt Klaas zijn oude routine weer op. Nu vriest hij en maakt er een dubbele van. De verloren een keer terecht. Maar jongen, je ge bent gegroeid. Huh? Wat er allemaal niet gebeurd is in het dorp terwijl je weg wordt. Er is een echte detectief langs geweest. Godjumenas, die komt boter te dus smelten. Met een blik, meneer van de woestijnen. Die was trouwens ook op zoek naar uw neger. Professor Motombo. Ja, en dan is hij vertrokken naar het kasteel van de burgemeester. En sindsdien heb ik niets meer vernomen van Nouvellocca. Verder nog iets gebeurd? Ja, veel dooien ook. Boerprovoost. En die noemden naar Robin Jansons En zijn en uh, kwik, kwak en kwak. Of uh, zoiets. <lacht> De dieve koning. Dood. Maar ik heb die daarnet nog gezien in het bos. Ah ja, wat heb jij daar allemaal uitgespookt in het woord? Mijn ministeriel. Want er is hier serieus wat over Ik ga daar eerlijke zijn. vernalder mij. We zijn dus eerst gevangen genomen door Robin en zijn bende, maar we zijn ontsnapt. Dan is die Mal Rudy bijna verdronken in het meer, maar ik heb hem gered. En dan zijn we twee vissers tegengekomen, die gingen trouwen, maar ik weet niet goed met wie. En dan zijn we op de kampies gaan jagen. En ik heb die scampie dan gevangen en die heeft een liedje voor ons gezongen. En dan hebben we hem opgegeten. En dan zijn we in de draaikolk terechtgekomen. En dan in de mijn. En Jan Smit, die was er verloren gelopen. En die heeft ook een liedje voor ons gezongen. Is dat allemaal waar, Klaaske? Niets is minder waar. Allee, then. Is Philippe er niet? Huh, Philippe, meneer van der Steen bedoelt je zeker? Die plakt als een brok en hij krijgt er geen zinnig woord meer uit. Uh, Philippe? Philippe? Philippe? Filip? Ça eh? Uh, buddy? Oh, de kleuren. De kleuren. Het is toch maar gewoon... Zwart? kleuren, die komen allemaal op mij af. Uh, uh. Zeg Klaas, ik ga je kamer een keer betalen? Jong.